Freddy van met het NOS-journaal. De Russische minister van Zaken Buitenland... en dinsdag in Ankara. Hij wil met zijn Turkse ambtgenoot onder meer een top voorbereiden over de provincie Idlib in Syrië. Die top moet op 7 september plaatsvinden in Turkije, in Ankara. Het is de bedoeling dat de regeringsleiders van Duitsland, Frankrijk en Rusland erbij zijn. De provincie Idlib is een van de laatste regio's waar rebellengroepen zitten die zich niet willen overgeven aan het leger van president Assad. Meer dan een miljoen ontheemde Syriërs zijn daar opgevangen. President Assad wil nu al het Syrische grondgebied terugveroveren op de rebellen. En het Syrische leger is al begonnen met het uitvoeren van luchtaanvallen op het gebied. Vandaag zijn zeker 39 doden gevallen bij de ontploffing van een wapenopslag onder een wooncomplex. Of dat het gevolg is van een luchtaanval, is niet duidelijk. Epke Zonderland, ga ik zo vertellen wat die heeft gedaan. De waarschuwing van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant... om ramen en deuren dicht te houden en ventilatie uit te zetten... is ingetrokken. Het advies was gegeven omdat in Antwerpen... giftige stoffen waren vrijgekomen bij een grote brand in de haven. Gisterochtend vatten in een loods 5000 ton nikkelsulfide vlam... een stof die in de mijnbouw wordt gebruikt. Antwerpen stelde het rampenplan in werking. Dat is inmiddels ingetrokken. En Epke Zonderland dus heeft in Glasgow bij de Europese kampioenschappen turnen zilver gehaald op de rekstok. Het goud was voor de Zwitser Oliver Hegy. Zonderland had een oefening met een veel hogere moeilijkheidsgraad, maar hij maakte een fout in een draai. Het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten buien het land in. Er is bij kans op bij op onweer. De minima liggen vannacht rond de 18 graden. Morgen zijn er overdag ook buien. Die kunnen ook soms weer met de onweer of hagel gepaard gaan. Vooral smiddags is er wel van tijd tot tijd zon. Het wordt morgen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John van de ANWB.